1 uur. Mark Hocken met het NOS-journaal. De Boekraket die vlucht MH17 neerhaalde, kan zijn afgeschoten zonder dat dat te zien is op radarbeelden. zeggen deskundigen die Russische beelden hebben bestudeerd. Dat de raket niet op de beelden te zien was, betekent volgens de Russen dat die mogelijk vanaf een andere plek is afgeschoten. dan is vastgesteld door het Joint Investigation Team. Maar dat is nu door deskundigen weerlegd.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 Bedoeling was dat 16.000 asielzoekers uit Eritrea en Sudan, die nu in Israël verblijven, zouden worden verplaatst naar westerse landen. In Zuid-Afrika zijn bij een aanslag op een bus zes mijnwerkers om het leven gekomen. Twee mannen die zich voordeden als mijnwerker waren gisteravond in de bus gestapt en gooiden een brandbom. Behalve de zes doden waren er tientallen gewonden.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 In de Randstad viel op de A15 Rotterdam-Europort. Tussen Rotterdam-IJsselmonden en het Vaanplein een kwartiervertraging. En de N57 Rotterdam-Brouwersdam is dicht bij de afrit Brielen. Daar is een spoedreparatie nodig aan de brug. Dat was de verkeerde... In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leef je lekker uit.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 Ons hoofd in de wolken en werden dan wakker met honger en dorst en iedereen riep, kijk daar gaat de fanfare, de Om eten te kopen, maar wisten voor alles het beste adres. Mosselen bij Leentje en frieten bij Helga en Annie bewaarde voor ons wel een fles. Drop. De laatste feit in in Ellie's box It's a hard way gonna fall. We zong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 Ja, een prachtig liedje van uh, Huub van der Lubbe, want daar ging het natuurlijk om, dames en heren, dat begrijpt u. Uh, zanger Huub van der Lubbe, en die is vandaag jarig. Ja, hij is geboren op 3 april, uh, 3 april 1953, en hij is dus vandaag... Uh, 65, uh, 60 of 70. Nee, nee 65. 65. 65. Ja, ja, het is ja. altijd moeilijk rekenen. Het is, toch, het is verschrikkelijk moeilijk. Ja, allemaal. Maar uh, in ieder geval, hij, hij heeft vandaag de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Deze brave man. 1981, uh, formeerde Huub van der Lubbe, broer Hans van der Lubbe. Uh, Jan Robijns, Arthur Ebeling en Christian Muizer. De band Big Shot en His Rocking Guns. In 1985 verscheen van deze band een LP onder dezelfde naam. Vol met Engelstalige rock-and-roll nummers. Deels zelfgeschreven, deels covers. En ze traden nog eenmaal op in Amsterdam. Uh, of in 1996 traden ze nog één keer op in Amsterdam. Tegelijkertijd beginnen Huub en Hans samen met uh, Pim Kops... Anthony uh, Broek en uh, Nico Arsbach... De Nederlandstalige band De Dijk. In 1986 speelt Van der Lubbe een rol in de Oscar-winnende film De Aanslag. Hij maakt deel uit van de drie leden tellende dichtclub Concordia. En in 1995 werden zijn liedteksten gebundeld in Melkboer met de Blues. In 2003 verscheen zijn dichtbundel Geregeld Leven. Van Concordia verscheen in 2004 een bundel. Versterkte gedichten. En in 2010 kwam zijn dichtbundel. Kies je wel... Nee, Guigelheil. Wat een titel. Guigelheil uit. Ja, ja, ja, ja. En hij uh, voerde samen met Jan Robijns... voor de tweede maal... de voorstelling Solo met Jan op. De eerste keer was in, 19, in 2008... Goed, nou, De Dijk, u kende, uh, dat is natuurlijk een bekende band. Maar ik draai er nu gewoon, is een solo liedje van Huub. En dat liedje dat heette uh, De Fanfare van Honger en Dorst. Nou, de, die honger gaan we even stillen. Dat lijkt me een verstandig idee. Want het is tijd om uh, u weer te gaan verblijden. Althans, dat hopen we. Met, uh, met een recept. Lekker eten, gewoon Lekker, hè? Goed, eh, eens even kijken. Ja, dus wat, ja ik heb het vorkenmes ligt klaar. Borstert klaar. Deze eh, boekpagina klaar. Ja, ook klaar. Ja, een plaatje, een plaatje. Ja, ook dat nog. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com. Zandvoort Lunch. Het recept van vandaag is pasta met kip en roomkaas. De bereidingstijd is 20 minuten en het recept is voor vier personen. U heeft ervoor nodig: één eetlepel vloeibaar bakproduct. 300 gram kipfilet in blokjes. 1 rode paprika in stukjes. 250 gram champignons in plakjes. 300 gram pasta. 1 eetlepel olijfolie. 180 gram verse roomkaas met knoflook. Die later in het recept paturin wordt genoemd. Paturin? Drie, ja, paturin. Hij is fijn. 3 trostomaten in stukjes... En een halve eetlepel platte peterselie, en dit is om het gerecht te garneren. De bereidingswijze is als volgt: verhit het bakproduct en bak hierin de kipblokjes 3 tot 4 minuten. Voeg de paprika en champignons toe en bak deze 2 tot 3 minuten mee. Kook de pasta met een scheutje olijfolie. Voeg de paturin en de tomaat toe aan de kip en warm het goed door. Zet de warmtebron wat lager en laat circa twee minuten sudderen. Breng op smaak met zout en peper. Meng de pasta met de kip, de groenten en saus. Garneer met de blaadjes peterselie. En als tip wordt er nog bijgegeven, geef er pittige geraspte kaas bij. Wij wensen u een smakelijk eten. Zijn er paturijn? Ja, paturijn, dat die fijn zal zijn. Ja. Ja, goed gedaan, Jochie. Ja. <lacht> <laughs> dat blijft toch zo, dat blijft toch altijd weer. Dat is toch wel een klassieker hoor, in de, de, de tijd. Paturijn. Paturijn. Goed gedaan, jockey. Ja, <clears throat> Prachtig mooi. Goed, het recept kunt u nog eventjes rustig nalezen, natuurlijk, op onze Facebookpagina, Facebook pagina: www.facebook.com. Zandvoortlunch. Schuine streep: Zandvoortlunch. Laat erbij zeggen, anders vergeet u die streep en dan komt er niks. Dat is ook weer zo zonde. Hè? Dus uh, www.facebook.com streep en dan luncht En daar ziet u het recept staan met één plaatje erbij. Jawel! Wie is dat dan nou weer? Hallo Dolly, this is... Her. Komt zo maar stiekem binnenlopen, hè? Stiekem geluktoven. Hé hey dames, de microfoon staat aan. Hallo, hallo, de microfoon staat aan. Maar ik zet hem al uit. Goed, oké, okay, we gaan verder. Artiest in het licht. Leona Lewis. Prachtig liedje overigens. dame. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dat zegt niks natuurlijk. Nee, dat zegt helemaal niks. Ik had er nog nooit van gehoord. Leona Louisa Luis, zo heet ze. Ze is geboren in Islington op 3 april eh, 1985. En het is een Engelse zangeres die verwerf bekendheid doordat zij het derde seizoen van eh, de Britse versie van het populaire programma The X-Factor wist te winnen. En haar eerste single, A Moment Like This... een cover van het nummer van Kelly Clarkson... brak een record in het Verenigde Koninkrijk... door binnen 30 minuten 50.000 keer te zijn gedownload. Nou, dat heb ik nog nooit voor elkaar gekregen. 12 november 2007 verscheen in het Verenigd Koninkrijk... haar eerste solo-album, debuutalbum Spirit... en de eerste single, Bleeding Love behaalde de nummer 1 positie in de Britse hitlijst. En stond drie weken op 1 in de Nederlandse top 40. Nummer wat u hoorde, dat... Uh, ja, ik uh, moest ook even zoeken in diverse liedjes. maar dit vond ik eigenlijk het mooiste nummer wat ik tegenkwam. En uh, van deze dame. En het nummer dat heet A Run. En dat is een pracht... Vond ik, ik vind het een prachtig liedje. Maar ja, wie ben ik? Niet waar. Jawel. Oké. Okay. Goed. Nou, we hebben nog één plaat. En dan gaan we weer naar het nieuws van uh, half twee. Dat moet ook allemaal gebeuren. En uh, ja, dat nieuws dat wordt met toverkracht bij elkaar gezocht. Heel veel abacadabra. Steve Miller Band. Ja, het duurt nog veel langer, dames en heren. Het duurt wel zes minuten, maar dat vind ik toch eigenlijk een beetje te lang. En bovendien, we moeten naar het nieuws. Want het nieuws is natuurlijk veel belangrijker. En dat getover, dat, dat doen we een andere keer wel weer. Zo is dat. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Abakadamera. Uh, Websfeerders. De gemeenteraad van Zandvoort heeft het raadsvoorstel van de oudere partij Zandvoort om Marcel van Dam aan te stellen als informateur unaniem aangenomen. Van Dam is direct begonnen met het bestuderen van de diverse partijverkiezingsprogramma's om te komen tot het gewenste raadsprogramma. Voor deze verkenningsfase staan voor vandaag dinsdag 3 en woensdag 4 april de eerste afspraken fracties van de in de gemeenteraad vertegenwoordigde partijen.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 Dames en heren, het is morgenavond woensdag 4 april... en de aanvang is om half acht. Locatie Wijk steunpunt De Blauwe Tram... aan de Louis-Davidskaree 1. De deelname is gratis. De entree van De Blauwe Tram wordt verbouwd. In de maand april wordt er een nieuw entree gemaakt... zodat iedereen gemakkelijk de ingang kan vinden... en het gebouw kan betreden. Of het nu lopend is of met de kinderwagen of in, met een scootmobiel of rolstoel. De tijdelijke ingang is bij het leescafé van de bibliotheek... en wordt aan de buitenkant aangegeven. Heemstede. Een vrouw is vannacht gewond geraakt... bij een brand aan de Meijerslaan in Heemstede. Het vuur werd rond twee uur ontdekt... en bleek afkomstig van een matras dat op een balkon... dat op de 1 na hoogste verdieping lag. Het matras bleek al sinds... 23 uur 30 te smeulen en was vervolgens door de bewoner op het balkon gezet. Dat vertelt een omstander aan NH Nieuws. Buiten is het verder gaan smeulen en ook in brand gevlogen. De brandweer gooide het matras naar beneden en daar werd het afgeblust. Volgens de ooggetuigen is de bewonster voor de controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. En dit was het regionale nieuws van half twee. Misschien een peukje opgestoken in bed? Ja, dat denk je. Hoewel, ja. er, hoewel er aan filtersigaretten een dingetje schijnt toegevoegd te zijn... omdat dat een peuk snel uitgaat. Oh, nou. Maar ja, nee, oh, maar stoppen nee, met, met nou. roken. Beter. Dat zou beter zijn, ja. ja, ja. Angela gaf mij vanmorgen mijn jas aan. Ik zeg, waarom doe je dat? Nou, ze is dus mantelzorg. je <laughs> <laughs> ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het is wisselend bewolkt en lokaal valt er een enkele bui. Later op de dag trekken vanuit het zuidwesten fellere buien... mogelijk met hagel en onweer over het land. In de namiddag en avond kunnen deze buien vandaag voor overlast op de weg zorgen... Het KNMI heeft dan ook code geel afgegeven. Het KNMI meldt dat de buien gepaard gaan met windstoten tot zo'n 65 km per uur. Deze buien bereiken het oostenpas in de vroege avond. Het wordt 15 tot lokaal 18 graden. En morgen is het zo'n 15 graden, maar vallen er opnieuw buien. Mogelijk weer met onweer en zware windstoten. Donderdag is het kouder met buien en hooguit 8 of 9 graden. Vanaf vrijdag is het droog en gaat het kwik flink in de lift. In het weekend komt de grens van 20 graden in beeld. Dit was het weer. O meu coração ateu, quase acreditou Na tua mão, que não passou de um leve adeus. Breve pássaro pousado em minha mão, bateu asas e voou. Meu coração por certo tempo passeou. Na madrugada procurando um jardim, flor amarela, flor de uma longa espera, logo meu coração ateu se fala em mim e não mentira que nesse momento já me despedi, meu coração até. Não chora e não lembra Parte vai se Se falo em mim e não em ti É que nesse momento Já me despedi Meu coração até Não chora e não lembra Parte Oh, ik zit er helemaal niet op te letten. Nee, je was weggedroomd bij deze prachtige zangeres. Ja, wie was Maria dat? Maria Betania. Oh, die. Jij die, een, ja, een oude Portugese zangeres, Braziliaans, maar ze zingt natuurlijk heel mooi Portugees. En toen die jongen vorig jaar, wiens naam en geheel is ontschoten, dat Songfestival had gewonnen, moest ik alsmaar aan haar denken. Ja. Ja. Nou, dus ik dacht, we laten er heel even een paar minuutjes langskomen. Maar gezellig. En... Heb jij het ticket betaald of... dat denk jij weer aan, hè? Ja, natuurlijk. Gelijk duurt zo ja. mensen even laten los om om te zingen ticket te betalen. <laughs> dan hebben ze CFM geen geld voor je. En oh. ook een klein beetje voor Dolly die morgen naar Spanje afreist. Ah nou, ja. Komt ze al een beetje in die warme sferen. Ja, die breed heeft, laat breed hangen, zeggen maar ze. Ach, joh. Jij zit maar met die ticketprijs in je hoofd. Ja, ik Ik wel. Oké, ja, vind je het allemaal maar wat? Dit is Kate Bush. Zero hour, a Een nummer van Elton John. Gonna be high, high, as kite by then. Rocketman. Space on such a town. Wel een heel aparte versie van uh, het nummer Man. Doe ik allemaal kennen van Elton John. Oh, no, no, no. Wat je nu toch meemaakt, zeg, dames en heren. Dan zit ik hier ineens met drie prachtige vrouwen in de studio. Uh, <lacht> zo heb je niks en zo heb ik uh, de drie bruiden hier zitten. <lacht> Dat niet uit! u Weer meneer en hoor weer Ayrton. Mijn arme is <laughs> high oh, boer. Dan moeten er nog twee binnenkomen zo. <laughs> ja, die had er vijf. Dat nee. valt niet. Die had er vijf. Ja, nee, dat, dat is me te veel, hoor. Doe het al. niet aan Dat is me te veel, hoor. <laughs> en je dat, nee. dat zou betekenen elke werkdag een ander. En dan het weekend dan. Daar moet ik maar zeven in. Goed, oké. Okay. Uh, dit was Kate Boosters dus. En uh, het wat u hoorde, dat heette Rocket Man. En ik heb nog één een, een, een artiest in het licht. En die heb ik speciaal even bewaard totdat Angela binnen was. Want Angela gaat straks meedoen met de vinyljaren, dames en heren. Maar deze heb ik speciaal bewaard voor Angela. Artiest in het licht, moet je horen. Dat vindt ze mooi, deze, denk ik. Artiest in het licht. What to do, what to say No. was uh, een Arjan Lucas, oftewel Arjan. En uh, deze man die werd geboren op 3 april 1960 in Hilversum... groeide op in Amsterdam. En hij is voornamelijk bekend geworden van zijn progressieve rockproject Arjan. En ook heeft hij gespeeld in de Nederlandse hardrockband Vengeance. Vengeance, moet ik zeggen. En de eerste lichting van Stream of Passion... En uh, nou ja, wat valt er verder nog te vertellen, Lucas is als soloartiest begonnen als Anthony, die in 1993 enkele singles produceerde en verder maakte hij in 1966, 1996 het label Transmission, een cover cd onder de titel Strange Hobby met de artiestenaam Eh. Uh, dus eh, vraagteken, ja, vraagteken. En hierop staan covers van Pink Floyd, Donovan, Kings, T-Rex en The Beatles. En tot slot had hij ook nog een muziekproject onder de naam Ambien... waarvan hij eh, samenwerkte met destijds 14-jarige zangeres Astrid van der Veen. Onder de naam eh, Ambien maakte Lucas een album Fate of a Dreamer. In 2009 begon hij aan het nieuwe project Guild Machine... Waarin, uh, waarvan het album On This Perfect Day in augustus 2009 verscheen. 1 november 2010 verscheen het uh, Star One Album Victims of the Modern Age. In september 2014 maakte Lucas bekend... een samenwerking met Anneke van Giersberg aan te gaan... onder de naam The Gentle Storm... Om in maart 2015 een CD uit te brengen. met als titel The Diary. Nou, bent u weer helemaal op de hoogte van deze meneer? En het stuk wat u hoorde. dat was uit uh, een hele belangrijke, prachtige dubbel CD van hem. En uh, de nummer heette Day 11, oftewel Love. oftewel Liefde. Nou, is dat mooi of is dat niet mooi? Het is hij anders? Van Morrison. I'll go no, use feel sad. said. No, and But I'm with you stand back. Then I'm glad you can be there in a heartbeat. When well, it's close enough for just close enough for just glad with what you have, even if it's half empty and the class if there's room to move your elbow. Jazz, close enough for jazz. When you're not in a hurry, the things may turn around. Never give in to worry, start looking at my time, don't frown. Close enough for jazz, is it? and love for jazz. Is it frozen? Is it dance? Well, it doesn't really matter when it's better on the inside And it's close enough for jazz When it's close enough for jazz When it's close enough for jazz When it's close enough for, close enough for death. Bye -bye. Voor jazz. was dat? En dat uh, is natuurlijk Van de Man, oftewel Van Morrison. Met op het Hemel Joey Di Francesco. Jawel. Nou ja, zo hoor je dan ook... Weer eens wat jazz in dit programma. Dat kan toch allemaal. Sanford lunch kwam bijna alles. Ja. En zometeen gaan we... De vinyl, uh, vinyl uh, dingen doen. Jaren en zo. De, we zijn weer terug. Ja. Nu op dinsdagmiddag van 2 tot 4... gaan wij weer uh, echte platen draaien, dames en heren. Aan de computer uit. En zo en dan gaan we echte platen draaien. Ze liggen al klaar. En uh, zometeen uh, krijgt u uh, een mooie mix... van heel uiteenlopende muziek, mag je wel zeggen. Ja, zo eindigt het. Oh ja, zo eindigt het. Deden wij vroeger ook. Een eind, dan komt rijden en stop je dan. wel. Het swingt lekker anders hoor, zo'n shuffle. Ja, dat toch? Dit is als laatste Amerika. En dat, doen we, dat heet Border. You must be lost in a far away land. I search forever your footprints in the sand. Border. Met andere woorden, ze zoeken de grens op. Nou, moeten ze lekker zelf eten. Hoi, oh, het zit er weer op voor vandaag. Althans, Stanford Lunch zit erop. En morgen zijn we er weer samen met Ron. En dan natuurlijk de cultuuraflevering. En uh, donderdag uh, ben ik er ook uh, samen met Angela. Maar ik ga nog niet weg hoor. Want aan de, aan de andere kant van de klok blijven we nog even gewoon gezellig. Ja. Want uh, ik zei het al, de LP's liggen klaar hè? Ja een groene en een zwarte. <laughs> tegenwoordig, <laughs> ja, tegenwoordig is het allemaal op kleur en zo. Nou, die, die ene is felgroen en die andere is gewoon zwart. Oké. Okay, nou, Beppe, jij weer bedankt voor vandaag. We de, al heel al vaak je gedaan. Nou. En uh, nou ja, Angela zit klaar. Die gaat zo meteen uh, meedoen. Gezellig aan de vernieuwjaren. En vanavond is ze er natuurlijk ook met dat uh, dat Hedy programma Weet je wel? Geen lompen, maar uh, zware metalen. Uh. Wel luisteren hoor. Wat zegt u? Ik zeg wel luisteren hoor. Ik niet. Aan de fans. <laughs> ik niet. Voor de fans, wel luisteren, uh, want ik heb een hele ik, leuke aflevering. Ik ga wel Star Trek kijken we nou. <laughs> Goed, dit was, uh, dit was hem voor vandaag. Hartelijk dank voor het luisteren. En nou, tot zo aan de andere kant van het nieuws met de vinyljaren. Tot zo. Fijne dag verder. Dank u.